Uur. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Surinaamse politie heeft na de anti-regeringsprotesten van gisteren in Paramaribo zeker 50 mensen opgepakt. De demonstranten drongen toen het parlementsgebouw binnen en richtten daar vernielingen aan en ook op andere plaatsen braken er rellen uit. Voor zover bekend zijn er 20 mensen gewond geraakt. Meerdere politieke partijen hebben de ongeregeldheden veroordeeld. De demonstranten vinden dat president Santoki en vicepresident Brunswijk hun verkiezingsbeloften niet nakomen en dat ze daarom moeten opstappen.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 Het CDA wil dat de politiek zich meer gaat bezighouden met gezinsbeleid en opvoeding. De partij pleit onder meer voor een fatsoenlijk bestaansminimum voor elk gezin, staat in een nota van het Kamerlid Palland. Elke vier jaar moet dan worden getoetst of een gezin kan rondkomen van het sociaal minimum. Ook moeten volgens het CDA de kinderbijslag en het kindgebonden budget worden verruimd. De Spaanse politie heeft twee gestolen houtskooltekeningen teruggevonden... van de Spaanse kunstenaar Salvador Dalí. De werken zijn ruim 100 jaar oud en ze hebben een waarde van samen 300.000 euro. De verdachten zijn drie broers die diefstallen pleegden in dure wijken van Barcelona. En voor het eerst in negen jaar heeft een Nederlander de halve finales bereikt... van het ABN AMRO Tennissonoor in Rotterdam. Tennisser Telon Griekspoor versloeg Grijs Brouwer met twee keer 6-4.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 yours in six-four, whatever it is, the party's underwear, so tip up your cup and throw your hands up, and let me hear the party say, I'm kind of boss, so it's all because, this is how we do it's it, South Central death and life.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 the floor, blow them all away Yeah, you see I'm getting close I accelerate, going faster The fast hit the gas lose control, I will crash Running high, I put your money Goodbye 9 CFM Your sunshine Your sunshine Your sunshine shining now Your sunshine Your sunshine you're sunshine shining now Your sunshine Is het te ver om daar te komen? Maar niemand houdt me tegen, het is nog niet te laat Niemand kan het weten, dus laat me nou maar gaan Ik ga mezelf wel vinden, ik ben al onderweg Heb mijn leven in mijn handen gelegd Ik ga voor Ik stilgestaan. Ik wil nog. Hey. Tijd is stil gaan staan Leiden, ze lijden met hun ze vielen haar en vrij. Er is wat voor kinderen. Hij maakt zonder bos. Al wet zijn ijs was tegen naar de hug. Ze kraaien is de richting van het veld. Het dier haast duft je Een mij is gebeurd. Ze bouwen de netten. Ze bloeien The darling man